Een hele goede nacht, fijn dat u erbij bent. Dit is, dit is de nacht, de nacht van 1 oktober. En vannacht spreek ik twee uur lang over ouderdom, over ouder worden... en over wel of niet ouder willen zijn. Rimpels, gezondheidsklachten, 65-plus treinkaartjes kopen... Eh, allemaal van die aspecten die horen bij ouderdom. Vroeger nog de roze strippenkaart, die herinner ik me nog... Vrijdag is het Nationale Oudere Dag. En hoog tijd dus om dit onderwerp ook eens hier een de nacht aan te snijden. Ik spreek hier later over met Theo van Tilburg. Hij is socioloog en gaat ons van alles vertellen over ouderdom. Ik ben heel blij dat je er bent. Welkom Theo. Later vannacht ook uh, Anne Dijkhorst te gast. Zij heeft het uh, zogenaamde youngsters ontdekt. Had je al van youngsters gehoord Theo? Nee, niet uh, zo zei dat... Uh, uh, heeft gezegd. Ja, ja. Nou ja, ja. Wat ik een beetje begrijp zijn: jongsters zijn bejaarde hipsters. Ja, ze noemt het ook wel babyboomers. Dat is een meer gebruikelijke term. Ja, ja. alleen ik ken, ik ken minder hippe babyboomers dan jongsters zijn. Maar daar komen we straks over te praten. Uh, ook de nodige live muziek vannacht van Spam. Het is een capella kwartet. Hoe dat klinkt, dat hoort u straks allemaal. Eerst even luisteren hoe dat klinkt. Ouder.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 Gruwelijk. Het was een, uh, een reclame voor een, een koffiemerk waar een aantal um, hoogbejaarde uh, dames in gebruikt werden. Die uh, nou ja, um, ongewoon um, taalgebruik hanteerden voor dames van deze leeftijd. Namelijk het zogenaamde straattaal, wat ik overigens ook zeer slecht uh, versta. Ik zou het prettig vinden als u vannacht als luisteraar meepraat... in ditste nacht over ouderdom. Heeft u daarmee te maken, mee te kampen? Hoe bent u oud aan het worden? En valt het u gemakkelijk om ouder te worden? Of bent u het juist verschrikkelijk om ouder te worden? Laat het weten. U kunt bellen naar het gratis Radio 1 telefoonnummer. Dat is 0800 1121. Maar mailen kan ook. Nacht.eo.nl. Of uh, twitteren, misschien maakt u daar gebruik van. Dat doet u via hashtag dit is de nacht. In 1990 hebben de Verenigde Naties 1 oktober uitgeroepen tot Internationale Dag van de Ouderen. Om aandacht te vragen voor vraagstukken van een vergrijzende samenleving wereldwijd. Sinds 2009 wordt de Nationale ouderdag ook in Nederland georganiseerd. En die vindt dan iedere eerste vrijdag van oktober plaats. De Nationale ouderdag zet ouderen graag aan het roer, zoals ze zelf zeggen. Zij bepalen graag wat ze zelf willen door hun wens te uiten... Daarnaast worden in verschillende gemeenten allerlei activiteiten georganiseerd voor ouderen. En dat is niet langer achter de geraniums zitten, mocht u dat nog denken. Nee, nee, nee, nee, dat doen ouderen vandaag de dag zeker niet meer. Het is een aanleiding vannacht om van eens te praten over ouderdom. Aan tafel uh, in de Radio 1 studio vannacht. Theo van Tilburg, uh, hoogleraar sociologie en sociale gerontologie aan de VU in Amsterdam. Uh, nogmaals, uh, welkom Theo. Ik ga beginnen met een, een zeer uh, impertinente vraag... Hoe oud ben je? Ik ben 57. Oh, daar zie je niks van. Nee. nee wel, nee. Nou, dat is dan, mooi. Nee, nee, dat is een hele goede. En op de radio zie je daar ook helemaal niks van. Dus dat is dan ook weer zo handig. Je bent een deskundige op het gebied van, van ouderdom. Um, toen ik dat las, dacht ik. Is het dan zo dat je ook steeds meer deskundig wordt op dit gebied. naarmate je zelf ouder wordt? Nee, dat denk ik niet zo. Nee. Ik denk net. Van veel mensen van mijn leeftijd voelen zich nog niet oud. Het is wel zo dat wij onderzoek doen onder de en wij starten met 55 jaar, dus ik val nu ook in die ja, categorie. Ja, je zit er ineens ja. in. Ja. Dat is wel anders ja, dus. Dat is ineens anders, ja. ja. Ga je dan ook anders naar je onderzoek kijken? Uh, nou, misschien wel, ja. ja. Kun je een voorbeeld daarvan noemen? Uh, nou, om te beginnen zou ik zelf mee hebben kunnen gedaan. Want ik, we doen onder andere onderzoek in Amsterdam en daar wonen. ik. Dus ik had zo in de steekproef kunnen zitten. ja. Dus dat is niet gebeurd. Uh, dus ik mag niet meedoen aan mijn onderzoek. Ah oh ja, nou had je moeten zeggen, nee dat kan niet. Nee, dat kan inderdaad ja. ook niet. Nee. Ja. Grappig. Ja. Maar, maar uh, uh, uh, oh, wat grappig. Ja, ja, dat is natuurlijk ook zo. Nee, nee, nee. Maar dan krijg je, ik moet ineens aan sociologen denken die uh, alle rare dingen met hun eigen onderzoek uithalen. Laten we nee, daar niet aan beginnen. Nee, nee, nee, nee, dat nee, is heel dat duidelijk. Doen wij niet. Goed, we hebben het vannacht over ouder worden. Uh, wilt u meepraten? Heel graag. Dat kan met het gratis telefoonnummer 0801121. Of een mailtje sturen naar nacht.eo.nl of twitteren. Hashtag dit is de nacht. Ouder worden. Heeft u daar moeite mee? Of juist misschien Helemaal niet. Doet u iets met de Nationale Ouderen Dag? Staat u daarbij stil? Viert u uw leeftijd? Of schaamt u u zich inmiddels een beetje voor de hoeveelheid kaarsjes die op de taart staan? Praat vanavond met ons mee. 0800 1121. Uh, uh, Gaan we eerst even een plaat draaien van Paul Kerk. Dit is I Need You. I don't need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 I need you, Paul Carrick. Er komt een uh, tweet binnen. Dat kan natuurlijk via onze Twitter. Dat is hashtag Dit is de Nacht. Het is een tweet van Riet. Ik ben niet zo jong, maar volgens mij doe ik het goed. Ik vind het niet zo fijn om ouder te worden. omdat er negatief over ouderen gepraat wordt. Ja, dat is natuurlijk het geval. Um, we praten vannacht hier in Dit is de Nacht over ouder zijn, ouder worden. Dit allemaal in het kader van Nationale Ouderendag. Aan de telefoon uh, Bram Meijer. Bram, hallo daar. Hallo, ik ben Rob Meijer, geen Bram Meijer. Oh, nou, dan is mij dat verkeerd doorgegeven, maar uh, excuseer, Rob. Ja. Ik heb een probleem, Rob Meijer. Hey. Um, ja, dit is een, een interessant onderwerp waar ik al zo'n 15 jaar heel intensief mee bezig ben. En ik heb daar wel aardig wat in bereikt. Oh, maar op wat van de manier? Nou, samengevat, namelijk... je... ik ben. De uh, meeste mensen schatten mij tussen de 50 en de 55. Ja? Maar ik ben 66. Oh! En is dat nou een voordeel of een nadeel? Nou, dat is prima, helemaal goed. Ik zal uitleggen waarom. Ik heb namelijk een tijd terug, heb ik uh, vanuit gedreven vanuit een gevoel van onvrede over dat oudere worden en dat mensen zo Ik En dat klopt helemaal niet. Uh, de celvernieuwing uh, die is, is dermate dat je eigenlijk uh, veel langer kunt leven en veel frisser en jonger uit kunt zien. Waardoor vervallen die cellen. Toen heb ik een boek gelezen van Deepak Chopra... dat is een van afkomstige uh, arts, wetenschappers, specialist... Dus zo of ander? Hey, die man heeft 60 boeken geschreven. Eén boek was dan heet Tijd-Leven, ja? Leeftijd. En dat gaat over het volgende. Hij zegt dat mensen worden oud omdat ze zien dat mensen oud worden. Mensen worden oud omdat ze zien dat mensen oud worden. Dat is zijn uitgangspunt. En, uh, en daar bedoelt hij mee dat het naapen, het nabootsen, waardoor kinderen zeg maar leren praten, lopen, eten oh. enzovoorts... dat dat eigenlijk doorgaat op de hoge leeftijd. Dus als ik om één keer... oh, die is 60 en ik ben 59... dus volgend jaar moet ik er net zo uit zien. Dat is een heel simplistisch uh, stellen ervan. Maar dat is wel het principe. Toen heb ik 15 jaar geleden... ben ik ermee begonnen door me los te koppelen... dus niet meer te identificeren met anderen... en met leeftijd en het getal. Ja? maar met mijn innerlijk gevoel. Ja... En dat is tijdloos. Um, maar dan... En het heeft direct zijn werking op de celvernieuwing. Echt waar? Ja, absoluut. Maar Hoorlijk dus, um, weet je, je, je klinkt ook jonger dan 66. Ik ga ook meteen je zeggen. Helemaal goed. Helemaal goed. Er werkt dus ook iets. Maar um, wat is je motivatie dan om dit te doen? Omdat ik van mening ben dat uh, een mens op twee niveaus kan leven. Uh, de mens leeft uh, doorgaans in deze wereld... en daar is ook wel een bedoeling voor... op het, op het niveau van, pers van, van, van persoonlijkheid, personality. Mm -hmm. De persoonlijkheid is eigenlijk iets wat je wat aangeleerd is. Het is eigenlijk een soort voertuig, een soort vehikel... waarmee je uh, kan bewegen en kan leven hier in deze wereld. Maar daaronder er zit wat... de een noemt de ziel, de ander noemt het hogere zelf... de derde noemt het je wezen, whatever. Het maakt allemaal niet uit. Ja. Het is een diepere laag die tijdloos is... En volgens mij is dat ook het hele principe waarvan men zegt... ...de mens die uh, sterft niet, maar leeft eeuwig... ...maar zijn persoonlijkheid, zijn lichaam sterft. Dat laat je achter je. Maar... Hoe meer jij je identificeert met je stoffelijke persoonlijkheid en je lichaam... Ja. hoe meer je ook inderdaad in het hele proces wordt meegezogen... en dan raak je steeds verder af van je wezenlijke kern... Van je, van je grond, van je, van je diepere, diepere wezen. Ja, maar als, als, dat... als jouw diepere wezen zo onsterfelijk is... en die gaat maar door... die wordt dus ja. ergens ook wel weer ouder... en dat spreekt dan je theorie ook wel weer een beetje tegen... Doe je dat? Nou, nou ja, ja, precies. Ik probeer het ook maar te volgen. Ik heb het boek niet gelezen, ja, nee, goed, maar dus. um, nou, als jij zegt dat je dat je, je persoonlijkheid en, en um, ja? uh, je, je fysieke zijn hier... Dat dat, dat dat één ding is en dat dus je ziel of je je je je zijnswezen of hoe je of wil je je wil noemen, ja. um, een ander ding is... een dus tijdloos is en dus tijdloos maar en die dus die maar doorgaat, ja? um, dan wordt hij toch steeds ouder. Want die gaat dan eigenlijk maar door en door en door en door. Dus als je dan je leeftijd daar aan koppelt... dan ben je op een duizenden jaren oud. Nou, laten we zo zeggen. Ik ben dan geen Bijbels figuur. Maar ik vind het wel interessant... die verhalen van Abraham en Mozes en Methuselem... die zes, zeven, achthonderd jaar uh, uh, zouden zijn geworden. Ja, nou, ik geloof dat dat, dat dat wel degelijk een, een, een kern van waarheid is. Ah, ja? Maar even op, even op je vraag te komen... Uh, Laten we zo zeggen, mijn persoonlijkheid is wel gebonden aan een bepaalde tijd. Dat is de stof, dat is gewoon de wetmatigheid van de stof. Ja. Eh, dat, dat, daar, is een, daar is een bepaalde, bepaalde tijdsduur wat je kunt versnellen of kunt vertragen. Hè. Uh, maar je, je, je grond, je ziel, je wezen is eigenlijk puur energie. En energie wordt niet ouder. Kijk, dat is de oplossing. Ik, uh, ja, nee, het is, mij, het is mij duidelijk. Mag ik je ervoor de bedanken, Rob? Nou, wil ik even zeggen dat voor die mensen die geïnteresseerd zijn... het boek heet dan Leeftijd van Deepak Chopra. Ja. D-E-E-P-A-B-T... Deepak Chopra, met C-H. We, dat dat kun dus. uh, we kunnen dat ook even twitteren. Want we hebben hier uh, twee hele knappe mannen achter de schermen. En die beheersen de... Dit is Nacht Twitter ja. en die kunnen dat eventjes uh, uh, uh, twitteren. Dus iedereen die ons volgt via Twitter krijgt dat dan mee. Bedankt, Rob. Graag nou, gedaan, je, We gaan verder. Dank u wel. Uh, oh ik vraag me af of er nog een telefoonlijn is. Hing nog een... Nee, dat is niet meer het uh, uh, geval. Uh, Theo, ik wil jou nog uh, een vraag stellen. Jij onderzoekt de sociale aspecten van het ouder worden. Ja. Sociale aspecten van het ouder worden. Waar let je dan precies op? Wij kijken op een heleboel, een heleboel zaken. Een van de belangrijke dingen is natuurlijk de participatie in onze maatschappij. Dus we kijken bijvoorbeeld naar het vrijwilligerswerk wat mensen doen. Uh, we kijken naar uh, activiteiten dus oppassen. Omdat het een heel belangrijke activiteit is uh, voor oude, maar ook voor jongere generaties. Ja, natuurlijk. We kijken naar de relatienetwerken van mensen. Hoe die zich uh, vormen en hoe ze veranderen. En zo nog wel een paar onderwerpen. Interessant, daar gaan we zo meteen verder over praten. Uh, we gaan eerst luisteren naar een stukje muziek. Uh, Suddenly I See, Katie Tansel. Misschien was het omdat ze een, uh, een bril op sterkte kreeg dat ze ineens uh, beter kon zien. Slechte grap. Do this Die We spreken vannacht in Dit is de Nacht over uh, ouder worden. Um, ik ga eerst even naar de telefoon. Dan hangt als het goed is Lida. Lida, hallo daar. Hallo Lida, ja. Hallo. Oh, achter, ja, ik heb met de meneer net gesproken. Ja, nu ik een mevrouw, dat mezelf. klopt. Ja, ja dat, uh, dat is uh, een, de, de rolverdeling hier. De heren zitten hier okay. achter de schermen. En uh, de dames in de uitzending. Ja. Oké, okay, want ik hoorde dat het bijna afgelopen was. En ik hoorde het net. Uh, ik was wat later, omdat ik uh, nog wat uh, aan het doen was met mijn dochter. Uh, nu nog? Op haar computer. En toen was ik heel laat thuis. Want ik kom uit Maastricht. Ja. Daar woont een zoon van mij. En uh, nou ja, heel vaak kort te maken. Terwijl ik me aan het uitkleden ben, hoor ik nog voor mijn radio die ik altijd aan heb dat je nog even het 0800 ja. en nog wat. Ja, precies. Dus dan ik ineens iets voorbij, want niemand belt meer. Ik oh, laat ik het dan even proberen, want ik heb ook nog wel wat te vertellen. Nou, vertel eens, Lida. Nou, ik vind ouder worden geschenk. Mooi. Ja, echt waar. En wat is er zo mooi dan aan dit geschenk? Je kan zoveel voor elkaar betekenen. Kijk, je, als je ouder wordt, maak je veel mee. Ik heb deze heel veel meegemaakt, dat wil je niet geloven... En ik dank dat ik nog ondanks en dankzij ben die ik ben. En als je kijkt naar je huid en niet uh, naar wat je, wat je zagrijnigt, denk ik. En kijken naar je, weet ik waar je nou moet kijken... waar rimpels en hangdingen komen. Ja, ik weet niet, ik heb daar niet zoveel tijd voor. Ja, het zal dan wel. En als iemand nou zich druk maakt om mijn rimpels en om met ik wat... dan denk ik, ja joh, net als met merkkleding. Als je nou alleen op merkkleding valt en niet op mijn zijn... dan wil die vriendschap ook niet... Dus je gaat maar. Dat is wat ik dat bedoel. Je bent een mens en je straalt iets uit. Je geeft iets. Je kan blij zijn, je kan verdrietig zijn. Je kan elkaar helpen. En dan, dan, dan, dan vind ik dat. Uh, ja, of je nou 20 of 40 bent, of 60 of 80. Dan. Uh, ik bezoek oudere mensen. Maar die zijn soms nog jonger dan ik. Dan denk ik: hallo. <laughs> maar uh, ik hou van. En ik merk als ik met mensen praat. Dan wil ik niet even een kopje thee drinken, ik heb een uurtje iemand bezocht. Maar ik wil gewoon contact met die persoon. Ja. En dan merk ik dat ook oudere mensen 80 en 90 ineens naar ogen gaan schitteren. En ze komen helemaal uh, los. En ze, ik prikkel ze onbewust kennelijk. En dan vind ik het zo boeiend dat ik weer naartoe wil. Dan denk ik, jeetje, je brengt die mensen gewoon een soort uh, leven in de geest. noem uh, uh, ik het dan maar even. Lida, is, is die, die, die motivatie die ik bij jou nu hoor, is die, is die gaan groeien naarmate je zelf ook wat ouder werd? Dat je dat meer ging waarderen, ook in andere mensen? Nou, uh, uh, ik zeg het nog eens die vraag. Met gaan waarderen, ik zeg het nog eens. Nou ja, uh, ik hoor je heel enthousiast vertellen over, over andere oudere mensen. En over hoe je kunt genieten van het leven. En hoe je uh, intensief met mensen om kunt gaan. Is dat nou ja. iets wat, wat uh, bij jou gegroeid is toen je zelf wat ouder werd? Dat je dat, nou ja, wat je nou, zegt. Ik denk dat het in mijn, in mijn, uh, in mijn persoonlijkheid zit ergens. Van kinderpaan okay. eigenlijk al. Dus je bent moeder... gewoon iemand die geïnteresseerd is. Nou, dat is iets, uh, ik weet het niet, ik, bewust doe ik het niet, maar iets, uh, als ik met mensen bij Albert Heijn sta en je praat of uh, je kijkt naar mensen, ik zie meteen daar wat verdriet is, waar, waar beleidschap is en op nee. een of andere manier klik je even of, uh, of je, je, je geeft even een stikje op de schouder en dan draait iemand zich om en toen zeiden ze, waarom doet u dat? Ik zeg, ja, weet ik niet, u, u heeft iets waar ik dat even moet doen bemoedigen. Mm. Klopt precies. Nou ja, ja doe je dat. Uh, toen mijn moeder aan tafel bad, we. ik kom met een christelijk gezin. Een heel blij christelijk gezin. En een uh, groot gezin. En uh, wij werden ook opgevoed met regels. En met blijdschap. En met uh, gezelligheid. En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je die mix meekrijgt. Ja, het. Lida, mag ik je daarvoor bedanken? Ja, en ik dan wil jij zeggen over die oudere, uh, of ik daar... Uh, maar weet je, ik heb ook wel uh, verdriet, want ik vind, ik ben nu alleen, want mijn man is overleden. En daar vind ik, uh, ik dan, ik heb wel een klein probleempje hoor. Een Was klein probleempje? Zeggen? Nu kan het niet meer. Nou ja, ja, ik ben nou wel nieuwsgierig eigenlijk. Ja precies, jij denkt alleen maar vrolijk. Eh <laughs> uh, Kinderen krijgen druk, kleinkinderen die hebben ook uh, met school en uh, sport, sport en spel. Ja. En als je merkt dat je minder nodig bent, dat, dat gevoel heb ik dan soms. Hè. dat is allemaal, uh, ja, ieder krijgt zijn leventje en dan heb je ook... Dan vind ik dat soms heel moeilijk, ja. Nou, maar dat kan ik dat me voorstellen. Ik dat, uh, dan moet ik mensen uitnodigen of naar mensen toe of opbellen of... Want uh, uh, ja, goed, je bent klaar met je spullen. Nou, ik ben alleen, ja, ik ben weduwe. Nou, dat vind ik heftig, dat vind ik heel zwaar. Ja. En ik heb natuurlijk allemaal gezellige dingen. Je kan tv aan doen, maar ja, ik hou toch van mensen. Ja, het is toch een ander ding hoor, zo'n tv. Ja joh, dat is allemaal aardig. Maar uh, dat praat niet tegen je en dat doet niks. Dat nee. vind ik, uh, als ik nee. niet de deur heb, dan ga ik tv kijken. Maar normaal niet, heb ik dus... Nee, ik, uh, en dat vind ik heel heftig en zwaar. En daar uh, word ik ook wel eens, uh, wel een beetje down. En dan moet ik echt een beetje de knop omdraaien tegen mezelf. zeggen: kijk uit hè, Liet, anders... Uh... Anders is het leven niet meer leuk. En dat is wel bij mij heel, uh, vind ik, uh, heftig. Ja, ik hoor... En als een... ik... Maar de mensen, ik heb ook zussen... Kijk, ik lijk niet zielig en dan denk ik zo, die redt het wel. En die rijdt de auto, die doet nog dit, die doet nog dat. Maar dan denk ik, ja, hallo, we gaan eens even verder uh, eventjes. Uh, dat zeg ik ook wel eens hoor. Dat zeg ik wel eens, nou, het Mensen even beter dat... naar jou moeten kijken. En ja, verder nou, dan ik zeg, in, uh, ik kom toch wel eens alleen, ja, ik ben ook alleen, ja. want mijn huwelijk is niet zo goed, of ik heb dit, of ik heb dat. Ik zeg, nee, mm -hmm. dan eet je nog samen, je maakt een ruzie samen, je <laughs> doet nog, dat leeft het in je huis. Ja, nee, dat is waar. En, en ben, dan leeft het, en die man die zegt, ja, in een keer, uh, je gaat nog samen naar verjaardag, je komt thuis, en ja, dan zeg je misschien niet zoveel, maar je bent toch er zit iets levensnaasje. Ja. En uh, als je altijd alleen naar een naar huis gaat of naar iets toe gaat... dat heb ik uh, acht jaar geen last van gehad. Maar nu ik ouder aan het worden ben, minder nodig, gaat het een rol spelen. Ja. Wordt het een, uh, dan moet ik daarmee vechten. Dan moet ik echt wat niet toelaten. Lina, dan, dan nodig ik je uit om in ieder geval de radio nog even een, uh, een uurtje aan te houden. Dan, uh, dan houden wij je gezelschap nog even deze nacht. <lacht> nou, ik wou gaan slapen. Want nee, ik moet... nee, nee, nee. Doe dat nou maar niet. Nee, want dan heb je er niks aan. Nee, oké. Okay. Okay. Ik al live. Heel goed. Lida, dank je wel, hè. Hey. Dag. Doei, doei. Dag. Want we hebben ook live muziek uh, vannacht. Uh, uh, naast mij in de studio... staat een, een, een, een herenkwartet... in een, een, een prachtige geruite blouses die, die, die keurig op elkaar afgestemd zijn. Uh, mannen, mag ik jullie van harte welkom heten. Uh, jullie heten uh, Spam. Wie noemt zichzelf nou? Spam, dat is toch die, die, die ongewenste e-mails... die ik helemaal niet wil hebben. Leg me dat eens uit. Ja, uh, spam staat uh, in eerste instantie net wat jij zegt voor die ongewenste e-mail... Ja. Uh, maar wij hebben het genoemd. En uh, er staan puntjes tussen tegenwoordig. Oh. Want dat, anders kwam het niet door de e-mail heen. Ja, precies. <laughs> en het staat voor singing, presentation en music. En dat zijn de drie categorieën in onze stijl waar wij in zingen. En jullie stijl is? Barbershop stijl. Barbershop. Echt waar. Ja. Wat een verwennerij voor mij hebben. Dat vind ik wel heel erg leuk. Nou, okay. Heren, ik heb jullie net al horen soundchecken. Dus ik weet dat jullie uh, prachtig kunnen zingen. En nu mag heel Nederland dat meemaken. Wat gaan jullie als eerste voorstellen? ons zingen? We zingen het als eerste Love Me. Nou, ik zou zeggen, uh, doe dat vooral. Oh, dan wordt er eerst eventjes, kunnen we nog even vertellen wat dat is voor een toetertje waar het er nu op geblazen wordt? Dat is een pitchpipe. Een pitchpipe? Ja. Van en F een, tot F. Van F tot F. F. Als ik daarop blaas, in, waar het muziekstuk in staat, dan weet iedereen. En dat is de toon? Dat zijn note is. Oké, okay, <kwijnt> oké. Okay, nou, ja, laat maar horen. My broken heart, you tore it apart. Now I don't feel right. Help me, maybe maybe my, my baby, you'll give me some love tonight. Treat me like a fool. Treat me mean and cruel. But love me. Break my faithful heart Tear it all apart But, But love me Won't you love me If you ever go, if you go Darling I'll be old So, so lonely. lonely I'll be so lonely I'll be sad and blue See Zeg zegt nog aan toe, heren. Nou ja, uh, uh, uh, dank jullie wel. Ik ben heel blij dat jullie er zijn. Spam hoorde u ja. met uh, uh, Love Me. En uh, het goede nieuws is dat dit slechts het eerste nummer was... van, van de vier die jullie vannacht gaan zingen. Dus uh, ik zie uit naar meer. En niet in slaap vallen, hè? Want dat, dat, dat gebeurt een beetje soms rond dit tijdstip. Ja, nee, je staat er heel actief bij, hoor. En het is niet omdat jullie misschien iets ouder zijn dan ik ben. Dat wou ik nog even zeggen. Want dat is dan... Nee, nee. Niet veel, hè? Nee, het scheelt een jaar of twee. Laten we het daar maar op houden. Leeftijd. daar hebben we het vannacht over. Uh, ja, sommige mensen zeggen dan... het is maar een getal. Maar dat zeggen meestal de mensen die er moeite mee hebben. Ja. Denk je niet dat dat zo is, Theo? Ja, dat denk ik Ja, ook, ja. dat is ja. zo, hè? Mijn gast vannacht... Uh, Theo van Tilburg is hoogleraar aan de VU en weet alles over ouder worden. Theo, is er een verschil tussen hoe mensen nu ouder worden en hoe dat bijvoorbeeld 50 jaar geleden gebeurde? Ja, er zijn grote verschillen. Wat, wat voor verschillen hebben we dan over? Uh, Eén heel belangrijk verschil is natuurlijk dat we tegenwoordig veel langer leven. Uh, vroeger was je blij als je de 65 haalde, maar maar weinig mensen eigenlijk die daar uh, dik overheen gingen. En tegenwoordig is het, uh, is het andersom. Zo raar is dat niet, Thao. Ja, ja, ja, ja, ja, dan, uh, ja, dat klopt. En, maar ook, we zijn veel actiever tegenwoordig. Hè. We zijn natuurlijk uh, een stuk gezonder. Uh, we zijn actiever eigenlijk tot een veel hogere leeftijd. Maar veel ouder werken niet meer tot het eind van hun leven. Dat is ook een blauw verschil. Dus dat betekent dat er een heel lange periode is gekomen in het leven van veel mensen. Waar ze eigenlijk tijd zat hebben, ja. uh, gezond zijn, dus allerlei dingen, kunnen, allerlei dingen kunnen gaan doen, geen verantwoordelijkheden meer hebben. Ze hoeven niet te werken, ze hoeven niet op kinderen meer te passen. Uh, die hoeven ze niet meer groot te brengen. Nou, dan gaan ze andere dingen doen. Zoals bijvoorbeeld. Vakantie vieren bijvoorbeeld, ja. uh, vrijwilligerswerk doen, uh, oppassen noemde ik er net al als ja. een belangrijke activiteit van, uh, van veel ouderen die in die leeftijd uh, zijn. Beetje levensgenieters, uh, ja, uh, maar gelukkig zijn er ook wel heel veel die, act die maatschappelijk actief zijn. Ja, zijn, zijn het dan ook de meeste uh, mensen die vrijwilligerswerk doen 65-plussers? Uh, ik denk het wel. Ik heb niet zo gauw die cijfers uh, even voor ogen, maar dat is wel zo. We hebben natuurlijk ook een hele grote groep ouderen, het is. Dus dus je gaat kijken naar het samenstaan van de bewolking. Ja. Dan hebben we ook heel veel ouderen. Dus het is iets waar dat dan heel veel mensen ook vrijwilligerswerk doen. Die zelf ook oud zijn. Ja, ja, wat dat betreft zit je in een perfect vakgebied. Want dat wordt alleen maar groter. Ja, zeker. Ja. En, en, um, we hadden net Lidderij van de lijn. En die stipt het al aan. Vertelde dat ze, dat ze weduwe is. En dat ze, nou ja. Uh, kamp met eenzaamheid. Ja. Dat is iets wat je, wat je heel veel hoort uh, ja. bij, bij mensen op, ja. uh, op een hogere leeftijd. Uh, dat neemt dat namelijk aan ook toe naarmate uh, uh, uh, er een grotere groep, groep ouder is. Dan stond er um, deze week een trouw, een groot artikel: een onderzoek naar eenzaamheid en ouderdom. Uh, het is ook nog eens de week van de eenzaamheid. Tegen deze wijze. Tegen de eenzaamheid, ja, ja inderdaad. Um, en ouderen geven aan dat onderzoek mensen om zich heen te missen. Ja. Um, nou heb jij zelf ook in 2012 een, een artikel geschreven over uh, dit onderwerp. Um, wat waren jouw bevindingen? Uh, ja, ik heb verschillende artikelen geschreven, maar... Uh maar specifiek over die eenzaamheid? Ja, veel ook over die eenzaamheid. Mm. Uh, nou, wat blijkt is dat veel mensen op later leeftijd... Uh, inderdaad een grote kans op eenzaamheid hebben. Dat heeft onder andere mee te maken... dat hun leeftijdsgenoten op een gegeven moment gaan wegvallen. Dat gebeurt nu pas op, op hoge leeftijd meestal. Yeah. Uh, een goede broer of zus, uh, je partner, werd al genoemd door, uh, door Lida. Yeah. Uh, Vrienden, kennissen, op een gegeven moment blijf jij alleen over. Nou, dat... Dat, dan moet je wel heel erg oud worden tegenwoordig, wil dat gebeuren. Maar het is wel een heel belangrijk gegeven dat uh, dat ook bijdraagt aan de eenzaamheid inderdaad. Ja, ja, ja en maar um, tegelijkertijd, je geeft net aan dat, dat deze groep heel veel vrije tijd heeft, heel veel, ja. veel ruimte. Veel meer vrijheid eigenlijk dan ooit tevoren. Ja. Waarom worden ze die dan niet... Want Um, wordt die niet ingezet dat ze elkaar op zoeken of, of dat er meer gezelschap gezocht wordt? Het klinkt nog steeds of mensen dan uh, in isolement achterblijven. Ja, dat zijn wel de wat wij noemen de alleroudste. Oké. Okay. Dus daar zit echt een groot leeftijdsverschil in. We hebben natuurlijk een tijd gehad dat mensen, nou ja, vaak al rondom hun zestigste uh, gingen pensioneren. Uh, als ze niet werkten, wat voor veel vrouwen van die generatie schort, ging hun man dan op die tijd met pensioen. En dan hadden ze inderdaad, nou ja, zo'n 15, 20 jaar gemiddelde samen. tijd samen. Waarin ze nou ja, heel veel tijd hadden om allerlei dingen te doen. Ja. Maar ja, daarna start wat wij was noemen de echte ouderdom. Ja. Hè, wat we vroeger oud worden, en een situatie van oud zijn noemden, dat begint nu pas veel of veel later. Ja. Nou, ja, dan kun je even nemen dat het ongeveer. 75, 80, 85 is vaak. Dat wil niet zeggen dat men daarvoor helemaal uh, gezond is. Dat is niet zo. Maar dat is vaak geen hinderpaal... om uh, allerlei le leuke en interessante dingen te doen. Nee, nee, nee, nee een hele dus andere Dus we praten eigenlijk over twee groepen zeg maar, in die ouderdom. Daar wordt wel eens de derde en de vierde leeftijd genoemd. Die derde leeftijd lijkt wat meer op de jongsters, uh, Als ik het goed heb begrepen, waar we dadelijk over gaan ja. praten. Die zijn nog heel actief. En, ja. en de alleroudste. Ja. Mensen die echt in de, in de avond van het leven zitten, ja. uh, omdat op een mooie manier even uitstrukken. Uh, we spreken vannacht hier in Dit is de Nacht over ouderdom. Bent u misschien ouder? Of hoe wordt u oud en hoe ervaart u ouder worden? Vindt u het heel vervelend? Kampt u misschien met eenzaamheid? Of denkt u, ik heb er uh, weinig problemen met mijn leeftijd? Um, we hebben veel oudere luisteraars, weet ik, s'nachts. Want veel oudere mensen liggen vaak s'nachts wakker. Tenminste, dat valt me elke, elke keer weer op hier in uh, Dit is de Nacht... dat we vaak oudere bellers hebben. U kunt bellen uh, 0800-1121 en praat met ons mee... over over, over ouderdom, over dat ouder worden en, en hoe dat u afgaat. Uh, aan de telefoon, en Gree, Gree Mathijssen, een hele goede nacht. Goedenacht. Hallo. Hi. Mag ik meteen beginnen met een onbeleefde vraag, Gree? Ja. O, hoe oud bent u? 81, bijna 82. Nou, wow. U klinkt veel jonger, maar ja, dat, dat is makkelijk ja, te zeggen. Dat, dat weet ik, <laughs> dat heb ik al jaren, moet ik zeggen. Ja? <laughs> ja. En wat is uw geheim? Um, gewoon doorgaan, hè? Gewoon doorgaan. Wat je kunt doen, dat zelf nog doen. En je niet in een hoekje laten drukken van... ja, je bent nou oud, dat moet je niet meer doen, hoor. Dat hebben mijn kinderen wel eens de gewoonte. Ik heb er vier. En de een naar de ander, die zegt wel eens... mam, dat moet je nou niet meer doen, hoor. Ja, dag. Als ik het doen kan, dan doe ik het nog. Klaar. Maar Gré, wat voor dingen hebben we het dan over? Hebben we het dan over autorijden of over fietsen? Autorijden, uh... ja, autorijden. En uh, bijvoorbeeld op een trap staan en je gordijnen zelf afhalen <laughs> en weer ophangen. Okay, nee, en... Echt waar? Ja. Dat zou ik ook al tegen ik doe mijn hele, hebben. Hoor. Ik heb een, een, een huis met, met uh, vier slaapkamers. En ik woon er nog alleen, want mijn kinderen zijn allemaal de deur uit. Mijn man is 18 jaar geleden overleden. Maar ik voel me nog geen dag alleen. Want um, ik, ben, ik heb de overtuiging dat hij in, in zijn geest nog gewoon om me heen is. Oh ja? Hij is altijd nog om me heen. En als ik wat kwijt ben, dan roep ik af en toe gewoon hard op... Koor, daar heb ik dag gelaten. Nou, en, en even later vind ik het. Ja. Ja. Wat bijzonder. En, en ja, en, en uh, God, de, de, als ik bijvoorbeeld lekker gekookt heb voor mezelf. dan zit ik aan tafel. en ik dek nog elke dag de tafel. met een bloemetje en een kaasje erop. en een glaasje wijn erbij. En dan, uh, dan, dan kan ik gewoon bij mezelf denken. Cor, wat lekker, hè? Cor was mijn man dan, hè? Ja, wat ja Lekker, ja. hè? Oh. Nou, en, en dan zitten we eigenlijk, naar mijn gevoel, samen te smullen. En uh, ja, ik, ik ben bijvoorbeeld uh, twee jaar geleden ben ik samen met mijn dochter aan golf begonnen. En wat dan Leuk! En lekker in de buitenlucht. Aan en veel golven? lopen. Oh. Ja. En ik heb er dan een, een huis uh, met een trap erin. Mijn bovenverdieping, dat is de slaapverdieping, Maar uh, ik loop zeker... Nou, ik heb ze nooit geteld hoor. Dat vind ik niet belangrijk. Maar ik loop zeker twintig keer per dag die trap op en neer. Heel goed, heel goed. Dus het is, je bent ook fit? Ja. Want ik, ik ga twee keer in de week uh, naar uh, senioren zwemmen. Ik moet nog steeds eraan denken dat ik het niet bejaarden zwemmen noem, nee. want dat heet senioren. Senioren. Tegenwoordig. Zwemmen. Je mag niet meer bejaard zijn. Dat is toch wel met die, maar, met uh, die drijvertjes? Ja, en ik ga dan golfen. Wat zeg je? Is dat, is dat met die drijvertjes die je dan moet optillen uit het water? Nee, nee, van alles. Van het oh. is gewoon uh, bewegen in het water, gymnastiek. Leuk. Van alles. Ik heb het wel eens gezien, ja. En, en uh, ja, ik, ik loop veel. Ik doe mijn hele huishouden zelf. Ik ga golfen. Mijn kinderen wonen allemaal eindeweg. Eén in Friesland. Er heeft er één in Brabant gewoond. En die woont nou weer ergens in Verweristan. Ik heb een dochter in Italië. Daar ga ik nu aanstaande donderdag weer voor een dag of twaalf naartoe. En uh, ja... En, en daar ga ik dan met het vliegtuig. Dat doe ik niet meer alleen met de auto. Nou, dat, dat... Vroeger ging ik met, me, met de auto met mijn man samen. Maar uh, die, die lange reizen doe ik niet meer helemaal alleen naar nou, Italië. Maar ja, naar Friesland en naar Brabant ga ik wel zelf rijden. Ongelooflijk. Ja, nou, ja dat is niet ongelooflijk. Dat is gewoon blijven doen. Nou ja, ja, ik vind het wel ongelooflijk. Mijn, mijn grootmoeder, en die mis ik nog steeds. Die is drie jaar geleden overleden. Maar die is dus niet ouder geworden dan 81. Uh, ja, uh, mijn moeder en mijn, mijn grootmoeder en mijn schoonouders... die zijn allemaal 84 geworden. En als ik eraan terugdenk, dat waren echte oude mensen. Ja. Yeah. Die, die waren en die schuifelden en die, en die werden superdik. En, en ja, ik heb dat niet. Nee, ik hoor ik, het we, van, Ik weet ja. niet waar ik ik, ik... ik heb waarschijnlijk hele goede genen. Maar ik... Uh, en niemand gelooft hoor dat ik 81 ben of bijna 82. Niemand gelooft dat. Ze staan me allemaal helemaal stom verwonderd aan te kijken. Gey, ik wil je ontzettend bedanken. En ik wens je nog heel veel hele gezonde jaren Ja, doen. ik wil iedereen op het hart drukken die al wat ouder wordt. Zoals ik dan. Blijf bewegen. Blijf zoveel mogelijk zelf doen. Laat je niet ouder, ouderdom inpraten. Want dat wordt zo vaak gedaan. Onzin. Theo en Gree klinkt als een, als een reclamespotje voor, voor, voor, <lacht> voor, voor fit blijven, ja. vind je niet? Ja, zeker. En dat klinkt ook heel erg goed. Ik uh, zou alleen als ik haar was niet meer op het trapje gaan staan. Niet meer op het trapje staan, nou, nee. G? Nee. Jawel, ik nee. doe het wel, want ik heb... Ik heb jawel. Ik heb van de week al mijn gordijnen, mijn overgordijnen nog gewassen. En die heb ik zelf opgehangen in de tuin. En ik heb, nee, uh, ik heb ze nee. weer zelf gespreken en weer opgehangen voor de ramen. Nee, dit is toch ja, vooral van problemen? Als nee, waarom? Nou ja, bedoel, laten we wel even eerlijk zijn. Uh, uh, uh, uh, je bestaat niet meer uit kraakbeen op je 81ste. Nee, maar als je het verstandig doet... en je weet gewoon dat je het kan... dan moet je het ook doen. Ik vind je een beetje gevaarlijk, hoor, G. Nou, ik vind het niet. Okay. Echt niet. nou... Uh, uh, blijf voorzichtig doen, laat ik dat al zo zeggen. Ik want zal ik, het ik uh, doen. wil je niet betuttelen. Goed, goed zo. Anders slapen ja, Theo en okay. ik niet. Dank je wel, <laughs> Oké, okay, dag. Dag, Zo, dan uh, uh, draai ik mij uh, naar links. En dan kijk ik de heren van uh, Spam uh, weer aan. Wat een vitale dame, hè, heren. Behoorlijk. Echt nou, wel. Ja. ja, je hoort stem, hoor. het ook in de stemmen. Ja, ja, je hoort het zeker ja. Ja. Zijn jullie ook zo vitaal, ja. alle vier? Ze zingt waarschijnlijk. Ze zingt. Zang, is dat het geheim? Dat is het geheim nee. Ja. Ja. Nu zing ik ook heel veel. Alleen. Je ja. uh, bent ook al nee. Ja, ik ben ook een, nee. nee. Ik kan alleen geen toon houden. Maar dan wil ik ook wel weten of nee. daar nog een verband is. Dus uh, maar goed. Misschien ja. dus, moeten we het daar een andere keer op hebben. Uh, jullie kunnen wel toon houden. Uh, ik heb begrepen dat jullie uh, yesterday gaan uh, zingen. Dat klopt. Ja. En is dat dan de yesterday van de beatles de yesterday de yesterday, de yesterday ja. van de beatles er is een arrangement gemaakt voor de barbershop maar het oh. is een song van de beatles ja zeker en yes. en dat had niks met barbershop te maken maar dan wordt er een speciaal arrangement geschreven ja. voor ja. om het op deze manier ja. te kunnen alle zingen alle arrangementen yes. die we zingen die zijn zo uh, gearrangeerd voor, voor die akkoorden die oh. steeds weer terugkomen en, en wie, wie arrangeert dat dan voor jullie de meeste zijn in Amerika. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Ze hebben daar een, een soort bibliotheek. Daar kan je nou van alles vinden. M maar als maar Ook je... van moderne songs hebben ze arrangementen. Maar dan, dan uh, daar kunnen jullie heen of dan kunnen jullie gebruik van maken en dan krijg je bladmuziek. Of ja, die ja. kan ze zelfs ingezongen krijgen. Oh. Per partij, oh. per partij ingezongen. Oh. Als je zelf je geen dan. muziek kunt lezen zoals nee. wij. Oh, jullie kunnen dus, dat niet. Nee. Oké, okay. oh, ja. ik was, ik dacht oh, meteen dat jullie. Oh, sorry. Uh. Drie van de vier kunnen het niet. Yeah, yeah. <laughs> Oké, okay, wat interessant zeg. Dat wist ik helemaal niet. Nou, yeah. laten we er eerst maar eens naar gaan, uh, <kwijnt> gaan luisteren. Dan Yesterday Spam. <hums> <hums> Yesterday. trouble seems so far away Now it looks, looks as though they're, they're here to stay Oh, I believe in yesterday, yesterday. Suddenly Ooh, I'm not half the man I used to be, used to be. There's a shadow Get over me. Nou, fijnloos, ja Lennon de Car. Die hebben het niet zo goed gezongen hoor. Heren is prachtig. Wat leuk dat jullie, jullie. Jullie hebben hele kleine oogcontacten met elkaar. Als er, als er een nieuwe stem moet invallen. Dat is ja, heel ja, leuk nou, om te is, zien. Het is belangrijk dat je je eigen partij zingt, maar ook goed luistert naar ja, andere andere, andere, het, andere ja. doen. Ik zie het gebeuren. Je hoort het niet alleen, maar je ziet ook eventjes die ooghoekjes schieten, dan even heen ja. en weer. Ja, en dan gaat ja, ja. ja, ja. het moeten heel dus Ja, elkaar ja. ja. zingen steeds ja. vier verschillende noten en die moeten ja. samen naar Samen vormen. passen. Ja. Zit er nou ja. een van jullie wel eens echt helemaal naast? Nou, zelden. <laughs> nee, gebeurt, we gebeurt, noemen, ja, geen wij noemen geen namen. Ja, noemen geen namen. <laughs> je, kunt, je, kunt, je kunt wel eens je tekst. De de tekst. De tekst. Je tekst? oh ja, ja dat lijkt me ja, ook nogal ja, een dus dingetje. Ja. Geen, geen namen? Oké. Okay. Ja. Had u het uh, liedje zelf uh, uitgekozen voor nu? Of was dat op verzoek van de redactie nee, gedaan? We ze ja, dat is een goede vraag. Hij is heel toepasselijk het Nou ja, dat was natuurlijk heel opvallend. Vroeger was alles beter eigenlijk. De liefhebber. Iets wat ouderen vaak nou ja, wel eens verzuchten, dat ja. vroeger alles beter was. Ja, ja, ja. Ja. Staat en dat het andere nummer wat we zingen, dat is ook, betekent ook iets wat wij vinden van het leven. Ja. Wat het leven is. Kijk, jullie nee, hebben gewoon zo. goed meegedacht met de uitzending. Ja. Ja. Dat, is heel dat is ook een goede. nummer van de Beatles, When I'm 64. Ja? Dat oh, okay. Eigenlijk ja. ja. ja, ja. kennen ja. we niet genoeg om dat hier te brengen. Ja, jammer, nou, dan gaan Theo en ik dat zo meteen. Ik pas even. Dat zouden je studenten misschien wel heel leuk vinden, Theo. Ja, die luisteren ik geloof ik niet. Om in de hoogte dit nemen we op een wandje. en kun kunnen dus op de vuur morgenochtend allemaal bestellen hoor, dat bandje. Heel goed. Ja, heel goed. Goed. Uh, Theo, um, als we het over ouderdom hebben, dan denk ik ook meteen aan alle mensen die um, uh, moeite hebben met leeftijd. Dat het heel erg in zwang is om je leeftijd te ontkennen, om er heel jong en fit en vitaal uit te willen zien. Mensen gaan best ver met botox en allerlei soorten ja. behandelingen. En niet ja. alleen vrouwen, mannen maken zich daar ook schuld ja. aan. Is dat, um, waar komt dat vandaan? En waarom doen we dat? Nou, om te beginnen zijn er wel een soort ideaal leeftijd. Dus als je heel erg jong bent, dan zeg je niet dat je bijvoorbeeld 18 bent of zo. Dan zeg je dat je bijna 19 bent. Dat, dus je, dan rond je eigenlijk naar boven af. En dan mm. zie je bij ouders je dat, dat ze eigenlijk naar beneden afronden. Van nou ja, ik ben net 60 geweest. En dan zijn ze 66 of zo. Dus dat is enorm... Nou ja, het is maatschappelijk wenselijk om... Uh, niet heel erg jong te zijn, hè, want dan mag je nog allerlei dingen niet. Ja. En ook niet heel erg oud te zijn, want dan, ja, dan ben je een beetje uitgeranceerd. Ja, maar die gouden leeftijd, dat is dan een kader van een krap twintig jaar of zo. Ja, nee, die gouden leeftijd bestaat, bestaat er zeker wel, ook voor, ook voor ouderen En ja, uh, nou ja het woorden eerder, die meneer al uh, aan de telefoon, die uh, zei... van nou, ik doe er van alles aan om mijn cellen goed uh, mm -hmm. in stand te houden... Uh, daar heb ik allemaal geen verstand van, van dat onderdeel van het leven. Maar men probeert inderdaad voor z'n lang mogelijk jong te blijven. En uh, dat kan met middeltjes, dat kan soms inderdaad met operaties... om te zorgen dat ja, uh, nou ja toch net wat, even wat beter uitzien. En... Ja, dat wordt toch in zekere zin wel gewaardeerd. Hè. Zoals die mevrouw net aan de telefoon, die zei van uh, waarvan jij eigenlijk zei van nou, u klinkt nog helemaal niet als 81. Nou, die mevrouw bloeide gelijk op, denk ja. ik, aan de andere kant ja. uh, van, de, van de telefoonlijn. Dus dat is erg, erg sociaal wenselijk, zeg maar, om niet te oud te zijn. Maar er zijn toch ook wel culturen waarin het juist uh, de, de stamoudste... Ja. Uh, aan status uh, ja. uh, status verwerkt naarmate een, een leeftijd hoger wordt. Ja, die hadden de wijsheid in pacht, hadden kennis, alles al ja. meegemaakt, hadden kennis over hoe het ging, he, van de seizoenen, van de jaren. Maar ja, dat is toch wel een beetje kennis en wijsheid die tegenwoordig niet meer zo nodig is. Niet meer is. zo nodig. Is, ja. En dat voelen mensen wel. He, die, hebben, nou ja, altijd die hebben beroepen gehad waarvan we tegenwoordig nog, nog niet meer weten wat het geweest is. Ja. He, dus dat. Dat is voor hen zelf natuurlijk wel heel betekenisvol geweest. En dat is ook, uh, nou ja, ik zou zeggen, heel belangrijk geweest voor de, voor de samenleving. Maar dat soort, ja, dat soort dingen, daar kan je nou misschien nog wel trots op zijn dat je dat hebt gedaan. Maar dat is wel moeilijk om dat, zeg maar, die, dat, die, uh, het trots zijn daarop, om dat over te dragen aan een ja. andere generatie. Ja, daar zit niet zo'n status aan vast. Nee. Nee, nee. nee. We gaan eventjes naar de telefoon. Uh, een hele goede nacht daar, Miranda hier. Ben. Oeh, hallo Ben. Ik dagen met z'n tweeën. Ja, ik zat interessant mee te luisteren. Heel goed. Te luisteren zelfs. Ja, ja, ja, te luisteren. Allereerst wil ik even de groetjes doen aan oma van net. Ja. Nou, dat, is, dat zal ze heel aardig vinden. Ik weet niet of je er oma mag noemen hoor, Ben. Je bent, nou ja, nou, zo, zo, zo, van mij mag ze de trap nog wel op. Hoor. Oh, ja, dat was misschien ook een beetje betuttelend van mijn kant. Maar ik, ik, oh, vond, het, okay. ik vond het toch wel een zorgwekkend uh, beeld. Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is een sterke dijk. Oké. Okay. Uh, Jogi. Ja, okay. um, eenzaamheid bestaat niet. Oh, nee? Want je bent, want je bent namelijk nooit alleen. Leg dat um, al eens uit. Eh... Uh, ...heeft alleen maar te maken met ons lieve heer. Die is er altijd. Dan wil ik iets verder zeggen. Nou? Um, wil je dan... ...naast je eenzaamheid... ...die er in één keer niet meer is... Um, ...in contact komen met andere mensen... ...dan moet je dit gaan doen. Dan ga je naar Pieterburen... ...en je loopt het Pieterpad. Dan weet je niet... ...werkelijk waar, wat ik je nu zeg... wat je onderweg tegenkomt. Wat kom je dan tegen, Ben? Ik heb het zelf gedaan, namelijk. Het is heel lang, toch, het Pieterpad? Uh, iets van 450 kilometer. Nou ja, dat vind ik een eind. <laughs> dat... <laughs> ja, maar dat gaat ook niet in één keer okay, uiteraard. Dat, dat, is, dat is geruststellend. Maar wat nee, gebeurt dus, er als je dat doet? Uh, nou, je krijgt twee boekjes... ...en in die boekjes... Uh, ...ja, dit is... Dit, dit is werkelijk. Er zijn twee hele oude vrouwen. Uh, die hebben dat uitgestippeld. Uh, je komt op een gegeven moment dwars door weilanden. Mm -hmm. uh, en waar staat dan weer wat? En voor je het weet, dan ben je in een soort van. Uh, in een hele andere wereld. Met je rugzakje om. En er is nergens in the middle of nowhere ook maar iets te vinden. En dan zeg je bij jezelf. Oh God, help me. Nou, dat heeft me vaak geholpen. Want dan denk je van, dit ga ik niet trekken. Wij liepen met z'n twee uh, We waren met z'n twee een kameraad van mij. Ja. En ondergetekende 30 kilometer per dag. Pittig. Pittig. Uh, de, de helft kan ook. En dan staan er in die boekjes uh, elke keer onderweg. En dat vond ik het allermooiste. De camping. Camping? En dan? Uh, ja, de, de, ja die, die staan in die boekjes van Pietpa. Oh ja, dat da, da, weet, da, weet ik al niet hoor Ben. Nee, maar daarom. Ik probeer het nou. Uh, die mensen die nu lu luisteren. En niks te doen hebben. En denken van. Ik voel mij zo. Uh, Eenzaam? Uh, Rod. Mm -hmm. Ik wou iets anders zeggen, maar het is EO. Dat is waar, ja? Ja, nee, dat ga ik niet doen. dan uh, uh, upload, en dan zit je daar, nou, de eerste station daar. Dat zou kunnen zijn Sejong en, en, en daarna ga je je wandeling maken en dan kom je in Groningen, dat is 30 kilometer verderop. Of je pakt hem overwege en dat zijn zo 12,5 kilometer per dag. Nou, dat is no problem. Wij deden 30 kilometer per dag. En dan neem je een bijbel mee of iets dergelijks en wat je werkelijk wat. Want je komt ook andere pieterpaders tegen onderweg. Ben, mag ik je heel even uh, interruperen? Want ik, ik heb niet zo heel veel tijd meer. En ik wil ook nog even een vraag stellen aan mevrouw Barendse. Maar ik, ik heb hem genoteerd. Het pieterpad is een, is een goed advies dus. Jawel. Dank je wel, Ben. En iedereen die vandaag... En, hey, ik vind je een fijne uitzending hebben. Nou, daar ben ik blij mee. Geniet er nog en even ik van. Ik wens je een hele fijne nacht. En ook uh, de vriendelijke groeten aan de meneer die bij jou zit... Alle collega's, ik de testneutel. <laughs> Bedankt Ben, ik zal, er, oh, ik zal het allemaal overbrengen. Dankjewel. God bless you, Dag. allemaal. Dank Ben. Mevrouw Barentsen. Hallo. Hallo, ik heb nog twee minuten de tijd, maar ik wil nog eventjes uw verhaal horen. Nou ja, ik ben 81. Ik zit toen de hoek bij de vuur. Oh. <laughs> Dat is wel een toppunt. Maar... Uh... Ja, het, het klinkt allemaal zo leuk. Die mensen die zijn allemaal nog, nog gezond. En ik ben tot, uh, tot, een, tot een jaar of twaalf geleden ook gezond geweest. Ja. En ik ben naar de, was naar Sicilië geweest met een enige vakantie. En de Etna beklommen en zo en al die dingen meer. En ik ben in de Middellandse Zee gestromen en uh, weet ik veel wat. En ik kom terug en ik krijg een beroerte. Oh. En sindsdien uh, kan ik niet meer goed zien en ik... Uh, ja, je hele leven is kapot. Ja, het... en, en dan ga je je wel uh, ellende voelen. Want ik moet met een rollator en een stok met de met, met blinde... omdat blinde, ik slechtziend ben. En uh, je hebt allerlei toeters en bellen. En je kan nergens meer naartoe. En alle andere mensen gaan gezellig met vakantie. En jij zit binnen. En, want je hebt geen vervoer. Je weet niks meer. Je kan geen auto meer rijden. En dan, dan ga je je wel uh, oud voelen. Ja. ja, dat is, dat is dus de, de, de, de keerzijde van de ouderdom. Ja, dat is de keerrijden ja. ja. En dan moet je erg, heel, heel, heel, heel erg vechten om er niet aan toe te geven. Ja. En, en niet naar beneden te zakken en niet de, in de put te gaan. En te denken van, nou ja, ik, ik ben nergens meer nuttig voor. Dat ja. ben je natuurlijk ook niet meer. Maar je probeert toch nog uh, voor jezelf nog, nog een beetje omhoog te blijven. Want ja. ik kan, dat doe ik. En ik probeer het zoveel mogelijk en zoveel mogelijk bij te houden. Maar ja, het is ontzettend moeilijk. Pianen ja, spelen gaat niet meer, schrijven gaat niet meer. Je zakt steeds weg. Mevrouw Barendsen? Ja? Ik wil u bedanken. Ja, nou, ik bedoel, ik wil niet klagen, hoor. Maakt helemaal niet goed. uit. Een goede nacht. Ja. We gaan naar het uh, journaal van 4 uur. En daarna zijn we terug met nog een uur. Dit is de nacht over ouderdom.